Goed, uh, Tom, want aangeschoven is uh, de nummer drie, nee, vier van uh, de VVD-lijst. Uh, ja, VVD, uh, Jerry Kramer. Goedemorgen. Goedemorgen, ja, ik moet even nadenken, want het is, het is daar zo gewisseld geweest. Eerst komt er een kandidaatstellinglijst uh, uh, met uh, Belinda op uh, één, Belinda Curentzon op één. En vervolgens is het uh, met Stip op nummer één.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 En die hebben uh, toen gekeken naar met het parkeren wat we wilden. En we hebben toen gezegd we willen een eenduidige parkeerplan, zeg maar, wat alle zandvoortes bedient. Dus minder gefragmenteerd van wat er nu gebeurt en veel makkelijker ook voor de toeristen en ook voor de inwoners. En tegelijkertijd meer bewegingsvrijheid voor alle zandvoortes. dus het is niet meer beperkt per wijk.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 En uh, ja, dergelijk. Dat was het eigenlijk het belangrijkste teneur. Het zou een, uh, een grote financiële gevolg hebben voor de gemeente. Aangezien de bouw van het parkeergarage LDC uh, <coughs> dan ja, met een financieel tekort komt. Alleen uh, de werkgroep heeft uh, daarin te tegen uh, aangezegd dat wij uh, willen gaan bezuinigen op het parkeer, uh, zeg maar op het huidige regime.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 Duidelijk. Uh, duidelijke taal ja. van je. Is dat ook iets uh, waarmee je dus nu uh, met deze boodschap straks uh, zegt van uh, ja, ja, luister eens... Is, uh, is heel duidelijk. Daar ga ik voor. Ja? Ik wil geen doodstil zandvoort. Ik wil een zandvoort dat bruist. En, het, en het, wat het college voorstaat, is een, is een doodstil zandvoort. Je hebt het over verjonging. Want dan ga ik er toch ook nog even naar je eigen partij kijken. Want uh, ja, ja, tijdens de, de nieuwjaarsreceptie de werd daar ook het een en ander over gezegd. En als ik dan naar die lijst kijk, de lijsttrekker is... Uh,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 En hoe ligt dat verder in de fractie? De huidige, de huidige fractie? De huidige fractie uh, is daar over verdeeld. Zoals de VVD <laughs> ja, wel dat verdeeld is. is. Maar ik weet dat er een aantal op mijn hand zijn. Ja. Dus daar gaan we ook voor. Okay. Ja, uh, nou ja, goed. Maar dus, goed, uh, ja, hoe doen we verder met we verder, het parkeerplan? Ja. Wij gaan. Uh, dit in ieder geval komt in de raad. En ik heb er alle vertrouwen in dat hetgene uh, wat de werkgroep heeft gepresenteerd doorgang gaat vinden. Met of zonder dit college. Oh, jullie kunnen dat nee. gewoon ook zelf nee, in goed, elkaar stellen? Ja, we gaan stellen? de verkiezingen toe. Ja. En dat betekent, degene wie dit steunt, ja. die zal ook degene zijn die het uit moet voeren. Ja. Het uh, is de raad die bepaalt en niet het college. Wij stellen de kaders.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 dat je dan wat moet doen voor de ouderen. Ja. En niet alleen je eigen belang uh, moet gaan dienen. Duidelijk. Dank je wel. Dan kunnen J we J nog wel een hel de... verhalen. <laughs> ja. Beterschap, want er zitten ja, ja. nog wat bacilletjes bij je. Ja. <laughs> ik ben aan de betere hand, Tom. Je. De adrenaline. Ik... alleen maar beter Ja, de adrenaline dat, die is uh, al heel duidelijk aanwezig bij... Uh, ik bij... wil dadelijk zo ja. zeggen. Ja. Ik heb zin in Zandvoort en ik wil er iets moois van maken. Uh, dat is een duidelijk vraag. Ik zie de verkiezingen met volle... Vertrouwen tegemoet. Okay. Goed, nou, Tom. Dit was Goedemorgen Zandvoort. Ja. Nou. Deel 3. Deel 3. Aan het programma werkten de volgende mensen mee... Uh... Don de Grebber achter de tap, ja. redactie Nel Kerkman, Aan de Knoppen, Roy Haldeman en presentatie Jaap Koper en Tom, Koper. Koper, Tom, Tom Heemers. <laughs> ja. Allemaal een prettig weekend.